Alleen maar toe. Afgelopen week gingen 68 op de 100.000 mensen met griepklachten naar de dokter ietsje meer dan de week daarvoor. En er worden nog meer zieken verwacht door Carnaval. Toch valt het nog mee vergeleken met de griepepidemie van vorig jaar. Met griepklachten naar de dokter gaat er niet met een hoesje naar de dokter, jongens. Wie, wie doet dat? Wie doet dat? <laughs> Steeds meer ouders zijn bezorgd over babymelk... waar misschien iets giftigs in zit, waar kindjes niet lekker van kunnen worden. Bij Waakhond NVWA staat de teller inmiddels al op ruim 100 meldingen... van bezorgde ouders. De kinderen van deze ouders zouden ziek zijn geworden... na het drinken van babyvoeding van bijvoorbeeld Danone of Nestlé. Die mogen naar de dokter. Ja, dat dokter. is wel ernstig, ja. Het is nog niet duidelijk of die kindjes daadwerkelijk echt ziek zijn geworden van die babymelk. Maar die merken hebben het spul inmiddels in tientallen landen al uit de schappen gehaald, ook bij ons. Er is nog steeds geen doorbraak over vrede tussen Rusland en Oekraïne. Ook na een nieuw gesprek tussen de twee landen. Op neutraal terrein in Zwitserland blijft er gedoe over het afstaan van grondgebied. Rusland noemt het moeilijke gesprekken. Oekraïne is wel iets positiever. Zij zien wel vooruitgang. De Olympische Winterspelen. Alle sporters van Team NL met een medaille worden volgende week dinsdag in het zonnetje gezet. Eerst door de politiek in Den Haag. En daarna mogen ze op bezoek komen bij de koning, koningin en prinses Amalia op paleis Noordeinde. Daar worden ze dan gehuldigd. Tot nu toe hebben we 13 medailles. 6 gouden, 6 zilveren en 1 bronzen. Misschien komen er vanavond nog meer medailles bij. Bij het short track. Het weer vanavond en vannacht meer bewolking. En het gaat vriezen. In het midden en zuiden kans op sneeuw en kans op gladheid. Morgenmiddag dan klaart het weer op. En dan wordt het 2 tot 6 graden te Melden viel op de A15. Ridderkerk naar Gorkum bij Hardingsveld giessendam 7 kilometer. Je vertraging is een kwartier. Ah, en dat was hem. Dat was hem. Nou, flitsers op de A12 richting Utrecht bij 37.4. En op de A58 richting Breda bij 57.4. q Music vanuit Milaan wordt mede mogelijk gemaakt door Staatsloterij. Trotse hoofdsponsor van Team NL. Music. Tom en Bram. Hey, hallo. Dit is de middagshow van woensdag. Ja, wij melden ons weer. En we starten met Bruno Mars, hier is I Just Live. So and scream. top 40. Burden op je music, I just, I just might. Daarmee is het 5 over 4 geworden. Je bent bij de Middagshow op woensdag. We zijn er tot 7 uur vanavond met daar Bram Krikken. En daar Tom van der Weert. Ja, lekker dat we er weer zijn. En leuk als je meedoet met de Middagshow, dat kan hebben. Een berichtje via de Q-Music app, een foto, een video, een spraakbericht. Misschien wel vooral een foto, want het zonnetje schijnt her en der in het land. Oh, dat klopt inderdaad. Dat lekker, ja. Hartstikke leuk. Kom erbij, zou ik zeggen... Um, Tom van der Weert, ik voel mij naakt. Ik wilde het net vragen, lig je in scheiding? Ik lig niet in scheiding. Gelukkig. Uh, ik ben mijn trouwring vergeten. Hoe kun je die nou vergeten? Nou ja, het, ik had hem al om. Toen dacht ik, oh, ik moet nog even een jelletje in mijn haar doen. Dus ik deed hem even af, want anders wordt het zo'n vieze bende, weet je wel. Dus oh, doe je hem je daarvan jelletje? af? Ja. Zo'n ding hou je toch 24-7 om? Nee, dan ja, dan ja, als je een jelletje, al, je, een jelletje Dan je wordt het toch gewoon onder de, de kraan in schoonmaken. Ja, maar dat gaat ook onder je ring zitten. Dus okay. ik, ik doe dat even af. Ik doe een jelletje erin. En toen, uh, ja, mijn handen gewassen. En toen kwam er waarschijnlijk iets op mijn pad. Ben ik andere dingen gaan doen. Ik leg er onderweg. En ik friemel normaal, zo'n beetje met die trouwring. En ik friemel en ik voel niks. En de paniek, de stress staat in mijn nek toch? Oh ja, Maar ja, dat betekent. Ik bedacht je dat. Jij ligt dan gewoon in de badkamer. Ik ben dus vrijgezel. Vandaag maar Vandaag? Nee, nee, nee. Maar dit is denk ik de eerste keer dat je hem dan. een dagje niet om hebt sinds vorig jaar zomer. Dat klopt. Dus ik voel mij naakt. Ja, ik snap het. Maar goed, morgen gewoon weer vertrouwd op. Heel goed, heel goed. Nou, nogmaals, meld je in de q Wanneer Ga jij eigenlijk trouwen? We moeten muziek draaien, jongens. Wat? Wat klinkt die radio weer Wil Helene trouwen? Ja, ja, ja. Wat klinkt die radio weer... Wil jij trouwen? Ja, ja, ja. Ooit. Ooit. Ooit. Ooit. Oh, oh, oh, Tom en Bram, dat is waar jij naar luisteren moe. Wow, oh, wow, o. Oh, oh. Q-Music, dat is waar jij naar luisteren moe. David Gedda en Sia, Titanium zo direct. Eerst die waanzinnige alarmschijf van Miles Smith en Nile Horan. Drive safe bij Q. De Q-Music...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 David Gedda en CIA in de q show Titanium. Ondertussen is het gezellig in de Q heb. Ik zie hier een bericht van Aukje. Uitzicht uit de kerven op de baai van El Portus. Nou, en dat ziet er zonnig oh, uit. Oh, lekker hoor. Heerlijk zeg. Jalen is de foto onderweg naar Utrecht voor een musical. Even kijken, Bojan zegt: geen zon. Wel jullie op de achtergrond. En die is lekker aan het darten. Hé, hey, de nieuwe van Gerven. Daar ja, staat. Uh, dan hebben we Stefan onderweg naar huis vanaf de negen maanden beurs. Ik heb het overleefd, mannen. Ben jij er wel eens geweest? Nee, dat ben ik niet geweest. Nee? Nee. Oké, okay, ik zie ook nog een. Uh, Berichtje van Marije, Tom, Bram. Hoe is het? Nou, eigenlijk best wel goed. Ja, ja. Het is een leuke running gag, toch? Ja, dat is van, uh, van Domine en Anton. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Volgende week zitten ze er gewoon weer. Het is je... uh, toch allemaal lekker autovertrouwd. Hey, dan heb ik hier nog René. Ja, weer genieten van de boy. <lacht> <lacht> <lacht> nou, lekker René. Ja, en ik uh, vertelde net uh, dat, dat het een beetje naakt voelt. Want ik ben mijn trouwring uh, vergeten. Dan denk je, dat is eigenlijk misschien wel het allerergste wat kan gebeuren. Um, maar het kan echt nog het kan wel erger. veel erger. Jitke. Ja. Ja, met Tom en Bram. Hallo. Uh, jij reageert op uh, Brams verhaal, maar bij jou is het veel erger. Ja, klopt. Ik ben uh, afgelopen weekend uh, in de kroeg in Eindhoven mijn trouwring kwijtgeraakt. Oh, oh, tijdens de carnaval. Tijdens de ja. carnaval. Hoe kan dat nou? Ja, nou, ik had handschoenen aan, want het was koud buiten natuurlijk. En uh, ja, het was de eerste kroeg waar we binnenkwamen. En ik trek mijn handschoenen uit. En ik zie mijn ring niet meer op mijn vinger heen. Oh, shit. Dus, uh, ben je gaan zoeken over de vloer? Ja, het is dus om omgeroepen in de kroeg. De hele kroeg heeft nog meegezocht. Maar Ach. ja, hij is daar ergens denk ik weggerold en uh, nooit oh. meer naar boven gekomen. Ah, wat spannend. En Spanning. hoe lang zat hij al om je, om je vinger? Drie jaar. Oh, shit. Ja, dus en nu? Ga je nu weer naar diezelfde juwelier om een nieuwe te laten maken? Uh, ja, dat gaan we uiteindelijk wel doen. Want uh, die kroeg heeft hem niet meer teruggevonden. Ze hebben uh, gisteren opgeruimd. En ja, daar ben ik zo gehoord. Ja, dus, dat is wel uh, heel erg. Uh, ja, en, en natuurlijk, carnaval zonder trouwring. Ja, dan moet je echt uit gaan kijken. Dan uh, <lacht> ben je mooi. <boy, lacht> ben je een target. Ja. ja, ontzettend. Nee, nee. Ik, um, ik heb het heel gezellig met mijn man. Dus dat, uh, dat vind ik heel ja, erg Was, heel was hij erbij toen het allemaal gebeurde? Ja, hij was er wel bij. Oké, okay, nou, dat, dat scheelt in die zin nog. Ja, wel heel vervelend. Dat is wel even balen. Maar, ja. Uh, nou ja, uh, er is in ieder geval een nieuwe onderweg. Dat scheelt. En speciaal om jullie toch een beetje een hart onder de riem te steken, hebben we hier een prachtig nummer van Mark Amber. Belong Together, want met of zonder ring, jullie horen bij elkaar. Ah, dankjewel. Dag Jitske. Hoi. I know is friends with death, but maybe I should get some rest. I've been out here working all damn day butterflies the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way Die. Oh, Spilling wine and homemade drinks, we throw a cheer. Go Met Buddy. Het is bijna half vijf. Laatste nieuws krijgen we zo van Eefje. Goedemiddag. Goedemiddag. Een vrouw in Amerika die zoekt via een mega groot reclamebord een leuke vent. Nou, of het werkt, vertel ik je zo. Ja, daarna gaan we het gewoon weer proberen. Laten we hopen dat het net zo ging als gistermiddag, want toen hadden we 10 uit 10. Zometeen, verdubbel je salaris. In één minuut. Hoi, ik ben Telco, 26 jaar, woon in Nijmegen en ik ben verkoopadviseur. Wil je weten wat hij verdient en of zijn salaris verdubbeld wordt? Luister om kwart voor vijf.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 Lekker hè, die kou? Met heerlijke warme ettensoep van Unox. Een dampende kont, het aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen. Nog even blazen, alvast even ruiken. En dan. Mm, dat is het gevoel van thuis. Ontdek mijn unieke zondvakanties naar de Griekse eilanden. Stuk voor stuk meesterwerken. Met handpikt verblijf, vlucht en huurauto inbegrepen. Boom.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 Goedemiddag, Q verkeer van Flitsmeister langs de files van dit moment op de A9 Alkmaar Diemen bij het AMC Ziekenhuis. Het komt door een ongeval 6 kilometer en 20 minuten vertraging. A27 Utrecht-Gorkum bij Noorderloos, 8 kilometer en een klein kwartier. En op de A59 Zonzeel richting Os bij Hooipolder, 7 kilometer en ook daar een kwartier. En een flitser op de A12 richting Ede bij 109.5. En dan het weer van Beer plaza. Vanavond en vannacht meer bewolking en gaat het vriezen in het midden- en kans op sneeuw. Gaan we weer. Gaan we weer, denk je, net er vanaf te zijn. Uh, morgenmiddag klaart het wel op en dan uh, kan het uh, 6 graden worden. Het is 1 minuut voor half 5, het laatste nieuws met Eefje Kuner. Goedemiddag. Ja, inderdaad, er komt weer sneeuw aan. Ah, zeg ik. Uh, ja, vannacht trekt er een sneeuwgebied ja, uh, vanuit het zuiden het land in en er kan wel een paar centimeter ja, vallen. exact. Het wow. KNMI waarschuwt daarom ook dat het uh, glad kan worden weer. Ze hebben voor vannacht tot en met morgenochtend code geel afgegeven... voor vijf provincies in het zuiden en midden van het land. Ja, want daar gaat het sneeuwen. Dat, uh... dat zei je net, dat hè? zei ik. Ja, toch ja dus het, ja. let op. We zitten nog steeds uh, vol in een griepepidemie. Het aantal zieken neemt alleen maar toe. Afgelopen week gingen 68 op de 100.000 mensen... met griepklachten naar de dokter. En zo meten ze dan of er uh, sprake is van een epidemie. En dat is uh, iets meer dan de week daarvoor. En er worden nog meer zieken verwacht door carnaval. Uiteraard, lekker knuffelen met z'n allen. Ja. <laughs> Toch valt het allemaal nog mee als je het vergelijkt met de griepepidemie van vorig jaar. Alle Nederlandse medaillewinnaars op de Spelen worden hier in ons land volgende week dinsdag gehuldigd. Dat gebeurt in de glazen zaal in Den Haag. Daar worden ze dan onder andere toegesproken door de minister van Sport. En daarna gaan ze naar Paleis Noordeinde. Daar worden ze ontvangen door koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Amalia. En voor haar is het de eerste keer dat ze erbij is. We hebben tot nu toe dertien medailles. Misschien komen er vanavond nog meer bij. Misschien. Misschien wel. Bij het short track. Ja, ja ik, ik, ik hoop het. Oh, het zou fantastisch ja. zijn. En een uh, vrouw in Amerika die zoekt via een mega groot reclamebord een leuke vent. De 42-jarige Lisa staat met haar uh, gezicht ja, echt op zo'n grote billboard <laughs> langs de weg in Californië. Uh, met haar website erbij, dat mensen daar terecht kunnen. Ze heeft er, uh, zegt ze zelf, een fortuin aan uitgegeven. Hoeveel precies, dat zegt ze niet. Maar goed, ja, werkt het? Nou, het goede nieuws is, ze heeft 4000 reacties gehad. Zo. Vijf dates. Dat is uh, niet veel, vijf. Uh, en de ideale man zit er helaas nog niet tussen. Ah, ah, dat kan nog komen, dat kan nog komen. Nou ja, maar tussen die 4000 reacties zal vast wel iets... Uh zijn, toch? Oh, echt een hele creatieve manier om uh, aan je liefde te komen. Nou, ja. Hoe had jij ook alweer uh, Helene toen ontmoet? Uh, dit is geweest in uh, december 2011. Ik maakte toen een radioprogramma bij de lokale radio van uh, Kampen, Omroep IJsselmond. En we gingen, we gingen in die maand uh, december gingen we een eigen glazen huis doen. En dan gingen we dus plaatjes draaien en dan mochten mensen die dan aanvragen voor geld. En dan gingen we met dat geld gingen we, dat gingen we naar het goede doel brengen. Uh, naar het Rode Kruis ook. En uh, Helene die liep stage vanuit school. Dus die ging, uh, die ging de straat op, dat was bij de winkelstraat van Kampen. En dan ging ze briefjes geven aan mensen. En dan konden ze daar uh, ja, het, het plaatje opzetten wat ze wilden horen. En dat geld erbij. En zij kwam dan als stagiair kwam ze die, uh, die briefjes in ons glazen huis brengen. Oh. Dus wij waren die plaatjes aan het draaien. En die stagiaires van, van school die kwamen de hele tijd die briefjes brengen. En jij vond die toch wel heel, heel erg nou, leuk. nou, die ene die die briefjes binnenbrengt, dat is wel... Uh, dat is voor de reentje, oh, En Had ze toen een briefje voor jou? Nee, ik heb toen een week later... heb ik, een, heb ik mijn telefoon aan haar gegeven. Toen we nog een keer uh, samen waren. En toen... Uh, Jouw hele telefoon? <laughs> ja. Nee, toen had ik, toen had ik hem zeg maar, erop klaargezet van nieuw contact. Oh, Oké, okay, Zo of van, vul maar oh, in. Zo? En, nou ja, het was gewaagd, maar hij werd ingevuld. Kijk. Nou, en... is, 15 jaar verder, samen een ja. huis, en een kind en een hond. Nou, <laughs> de rest is geschiedenis. Bij jou was het iets... Nou ja, het was ook leuk, maar... Iets minder... Eh, wat? Hoe zeg je dat? Jij bent gewoon in de DM geslijd, om het maar even zo te zeggen. Ja, nou, je maait inderdaad uh, al het gras van mijn voeten weg. Ik ben inderdaad <lacht> gewoon in de DM Hoe, hoe ging dat ook alweer? Ja, gewoon, hey, hallo. Nee, nee, nee. Ze had, had net... een ingang. Ja, ze had net een story geplaatst over Max Verstappen. Oh ja, dat <laughs> ja. was het, ja. ja. En ik zag daar toch wel een aanknopingspunt om daar even... Ja, maar jij had al een tijdje babbel. een oogje op haar. Nou, ik had, uh, ja. Ik vond ja, het natuurlijk ja. de allermooiste vrouw van de hele wereld. Ja. Dus toen die ineens uh, een Max Verstappen story uh, neerzette... Ja, toen ja. wist ik zeker, hier moet ik in ieder geval op reageren. En Hoe toen... snel reageerden ze? Na dat eerste nou, Eigenlijk best wel snel. En toen een beetje aan de babbel geraakt... Ze wilde het nog eerst afkappen, maar een vriendin van haar zei: Nee, joh, jij kapt altijd dingen af. Ga gewoon babbelen. Nou, wees babbelen. En uh, nou, toch ook alweer, uh, nou wat is het? Vijf jaar verder, vier jaar verder. Ja. En getrouwd. En getrouwd, een ring erom. Maar niet vandaag. Nee, hier <lacht> ben ik vergeten thuis. voor de eerste keer. Ja, het is je vergeven. Het is je vergeven. Het is je vergeven. All that talk is killing me. One last shot. Hope. Hey, het is bijna kwart voor vijf. Dan weet je het wel, verdubbel je salaris komt er weer aan. Inderdaad, ja. En gisteren speelden we toen met uh, Malou. Zij was uh, content marketeer. Uh, ja, Tom, dat was natuurlijk fantastisch. Zij vloog echt door die eerste negen vragen heen. Ja joh, we konden nog koffie halen. Dat was echt, echt uh, in een lenslide. Maar toen was er toch nog vraag tien. En toen werd het spannend. Welke kleur ze als eerste aan zet tijdens het schaken? Wit. Uh, ja! Yeah! was dat. Fantastische dag. 1200 euro voor Malou. We zijn dus lekker op dreef en zometeen gaan we er natuurlijk gewoon weer tegenaan. We hebben dan Telco die het gaat proberen. Wat hij verdient en of hij gaat verdubbelen, horen we over een paar minuten hier op Q-Music. Net als lekkere zomerse muziek van Bob Marley, Could You Be Loved, komt eraan. Nou, Within Temptation, Somebody Like You. Sometimes I fear my conscious Feels like I'm deep on the water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 en Could You Be Loved by Q-Music. Verdubbel je salaris. In één minuut. Exact kwart voor vijf. We gaan het weer proberen. Telco, goeiemiddag. Goeiemiddag. Ja, Telco. Ben je ook zo klaar met die sneeuw? <laughs> ja, ik wel. Ach, komt weer wat aan, hè? Ja, dus is het weer zo Ja, morgen weer. Wat is het? Code geel, volgens mij. Ja, code geel. Ja. Ja, ja. Maar goed. Het klinkt uh... altijd heel sensationeel, maar... Hè? Juist, ja, laten we in ieder geval hopen dat het vandaag een prachtige dag wordt. Uh, Gaan we Pat, je doet lekker mee. Uh, ja. Wat voor beroep heb jij? Ik verkoop keukens en badkamers. Jij verkoopt keukens en badkamers? Jazeker. Kijk, en wat zijn een beetje de trends op dit moment binnen keukens en badkamers? Ja, daar kom je toch al gauw op een, uh, een, een, een, een Japandi-stijl uh, keuken of badkamer uit. hè oh, ja. tinten, uh, organische vormen, gouden kranen. Je kent het misschien wel. Is dat ook de hype van het moment? Ja, ja, ja, ja, ja. dat zien we hier toch wel het meest voorbij komen. Ja. Okay, oh. En heb jij dan zelf ook een hele hippe keuken en badkamer thuis? Ja, die komt er wel aan. We hebben alleen nog niet de sleutels van ons nieuwbouw huis gekregen. Oh. Maar dat heb ik. Uh, dat was voor mij handig om dat uh, bij Leuk. mijn werk te regelen. Leuk. Ja, ja. Nou, dat zou natuurlijk ook wel even lekker zijn als je nu je salaris verdubbelt. Uh, ja, want je hebt dan een buren smaak, dus dan ja. kunnen we weer wat terugverdienen. <laughs> mooi, mooi, mooi, mooi. Goed, je verkoopt keukens en badkamers. Voor hoeveel uur doe je dat en wat verdien je daarmee? Uh, ik doe dat 37 uur in de week en daar uh, verdien ik uh, 3200 euro voor. Gaan we spelen voor 3200 euro? Telco, Bram heeft van jou 10 vragen. Want als je ze alle 10 juist dan wordt het maandsalaris verdubbeld. Je mag maximaal twee gepaste vragen open hebben staan. Die vragen krijg je dan op het einde binnen de minuut nog eens gesteld. Moeten dan goed beantwoord worden. Komt er één keer een fout antwoord, is het spel helaas direct afgelopen. Dan gaan we nog wel even tellen, want je krijgt dan 10 euro per goed gegeven antwoord. Ja, helder. Duidelijk faal toch? Zeker. Ben je er helemaal klaar voor? Ik er wel. Bram, ben je, je klaar voor? Ook. Heel veel succes, we gaan beginnen. Van welke kleur is Marine een tint? Blauw. Hoe heet het dier dat balkt? As. Hoeveel is 110 gedeeld door 5? 22. In welke boyband zat Justin Timberlake voordat hij solo ging? As. Hoe heet de vriendin van Tarzan? Jane Hoe heet de maaltijd die tijdens de ramadan na zonsondergang wordt gegeten? IJsgar wel... Vorige antwoord was NSYNC Heel goed Van welke stad is 040 het netnummer? As. Van welke Nederlandse, artiest, uh, welke Nederlandse artiest is coach bij The Voice van Vlaanderen? De vorige antwoord was Eindhoven Heel goed en wel... Vorige antwoord was Ezel Ook heel goed Welke Nederlandse artiest is coach bij The Voice van Vlaanderen? Roos van Vlaanderen. Kop. Um, um, um, um. Denk aan je tijd. Uh, du, du, du, du, du, du. Toos van Vlaanderen. Uh. Ja, ik kom er niet op. Europa. Ja, Europa. Is... Ja, Joost Klein. Oh, Joost Klein. Joost Klein, inderdaad. Oh. Ja, uh, tot en met vraag acht ben je gekomen. Je, je ging eigenlijk best wel als een speer. Zeven uh, yes, well. vragen goed beantwoord. Uh, dus je krijgt wel 70 euro van Q Music and Tempo Team. Maar ja, helaas niet dat salaris verdubbeld. Nee, helaas. Het nee. is leuk, niet jammer. leuk dat je meedeed, uh, Telco. We wensen jullie natuurlijk alle liefde en geluk in jullie nieuwe woning. En uh, wie weet spreken. hoe kan je alvast Dat Komt helemaal goed. Groeten. groeten. Yes, bij de uitzending. Hoi. Verdubbel je salaris. In één minuut. Ga ook de uitdaging aan. En geef je op via de Q Music app.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 Daarvoor hadden we Telco, die deed mee aan Verdubbel je Salaris. Hij kwam tot vraag 8, maar werd toch echt ingehaald door de tijd. Morgenmiddag is de laatste editie Verdubbel je Salaris die wij gaan doen, Bram. Dus we moeten er echt, echt, echt tegenaan horen. Hij moet er gewoon weer uit. Ja. Nieuws van 5 uur komt eraan, Eefje. Goedemiddag. Goedemiddag. Er wordt nog steeds druk gewerkt aan het nieuwe kabinet. Vandaag heeft onze bijna premier Jette weer een hoop kennismakingsgesprekken. Ik vertel je zo meer. En dan kom muziek aan van Justin Timberlake.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 Daarom zijn die boodschappen die altijd op zijn, altijd laag geprijsd. Laagblijvers noemen we dat. Zoals een hele kilo Jonah Goldappels voor maar 1,69 en anderhalve liter cola voor maar 72 cent. We doen met je mee. Plus, droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor. Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met.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 de Burger King Cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuige gesmolten cheddar. Nu als